Dit is Lieselot Thomassen met het nos journaal De kustwacht heeft op de Middellandse Zee... 450 migranten van een vissersschip gehaald. Acht vrouwen en kinderen zijn naar het ziekenhuis op Lampedusa gebracht. De anderen zitten nu op een schip van de kustwacht... en van de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Italië wil de vluchtelingen niet toelaten... omdat het schip eerst door de wateren van Malta is gevaren. Malta zegt dat de vissersboot op weg was naar Lampedusa... en dat Italië de opvarende dus moet opvangen. Vorige maand maakten beide landen ruzie over het migrantenschip Aquarius. Dat kon uiteindelijk terecht in Spanje. De mensen in de auto die vannacht verongelukte op de A59 bij Rosmalen... waren aan het streamen. politie bevestigt dat vanuit de auto... rechtstreeks beeld of geluid op internet werd gezet. Of dat streamen ook de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Vannacht, kwam om, twee uur, eh, vannacht om twee uur raakte de auto van de weg en kwam op zijn kant terecht... Een vrouw uit Gemert kwam om het leven, de andere vier inzittenden raakten gewond. President Afwerki van Eritrea is op bezoek in buurland Ethiopië. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Eritrese president Ethiopië bezoekt. In Addis Ababa werd Afwerki door een menigte van duizenden mensen toegejuicht. Eritrea en Ethiopië waren jarenlang vijanden. De laatste tijd zijn de betrekkingen sterk verbeterd. De eerste van honderden zwanen die vorige maand besmeurd raakten... met stookolie in het Rotterdamse havengebied zijn losgelaten. De 41 zwanen zijn volledig hersteld... en vrijgelaten bij oude tongen op Goeree-Overflakkee. Een Noorse olietanker botste vorige maand tegen een steiger in het botlekgebied. Enkele honderden tonnen stookolie lekte weg... En veel dieren, waaronder honderden zwanen, werden besmeurd. 500 zwanen werden opgevangen in een noodopvang. Verwacht wordt dat 98% het redt. Het weer overal vrij zonnig. En het wordt 22 graden tot, in de kustgebieden tot 27 landinwaarts. Morgen nog wat warmer, 24 tot 29 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Now on all you gather and finger snappers, you finger snappers, you toe tappers and you love lapses, I want y'all to say this with me, say it loud, bigger the headache, the bigger the pills. the bigger the big, the bigger the big, say <laughs> it loud, say it loud, say it loud. in this farm Don't forget the dog with me En zo werd het 6 over 2. Zandvoort, een hele middag En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En we hebben een heerlijk zonnig weekend. En het komt mooi uit, want we hebben ook dit weekend heel veel autoraces op het circuit. Want het is DTM tijd. DTM weekend hier in Zandvoort. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, drie uur lang Zandvoort op zaterdag live vanaf de studio. Aan de Tolweg 10A. Je zei het al, DTM. Ja, het is een Duits weekend uh, in uh, Zandvoort. Een prachtig weer erbij. En uh, prachtige uh, races. Een vol programma. Wat eigenlijk uh, afgelopen vrijdag al, uh, al is begonnen. En momenteel wordt de eerste race. Uh, vroeger was het DTM. Uh, kwamen ze maar voor één race uh, richting mm -hmm. Zandvoort. Maar nu racen ze, hebben ze een race op zaterdag en op zondag. En momenteel is race 1 in volle gang. Dus we gaan over een tweetal platen live schakelen met het circuit. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En hij gaat ons bijpraten over het hele gebeuren tijdens deze race. En wat al niet meer, zei live vanaf het circuit Zandvoort. Verder hebben we een item over Zandvoorter Willem Prins. Want die gaat meedoen aan de Vierdaagse. Hij heeft een ernstige ziekte gehad, maar is helemaal gezond verklaard. Onze collega's van RTV Noord-Holland hadden een interview met hem. Daar komen we later in het programma ook op terug. Uh, vanavond hebben we natuurlijk Dancing in the Street. Vorige week hadden we ook live muziek op het Raadhuisplein... en uh, op andere diverse locaties in het centrum. En deze week hebben we dan Dancing in the Street. We komen daar uitvoerig op terug uh, gedurende dit programma. Verder natuurlijk de vaste items zoals er zijn... de evenementenagenda rond de klok van half vier... Blijft het zo mooi weer? Wordt het nog mooier? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dieren van de week. Ik kan heugelijk mededelen. Vorige week hadden we Daan uh, ja. als dier van de week. En ook Daan heeft een thuis gevonden. Dat is goed nieuws. Dus die is alweer weg. Dus we hebben uh, nu een volgende. En die luistert naar de naam Lex. Waar, ik, waar heb ik die naam vaker gehoord? Lex. Goed, het gedicht van de week. Ik heb er een tig aantal liggen. Ook een aantal Duitse versies. Dus uh, Rob, jij mag uh, straks kiezen uh, welke het gaat worden. Uh, het gedicht van de week het blijft dus een verrassing rond de klok van kwart voor vijf. Natuurlijk hebben we verder Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, verder uh, houden we natuurlijk ook uh, uh, voor u in de gaten het WK Voetbal de, om plek drie en vier. Die wedstrijd begint om vier uur en die is uh, tussen Engeland en België. Verder hebben we natuurlijk ook nog sport kort. Vandaag is natuurlijk ook de achtste etappe van de Tour de France... over 181 kilometer van Dreux naar Armien, Metropole. Uh, als daar nieuws over is, uiteraard melden we u dat ook. Uh, na uh, de halve finale van het tennis op Wimbledon heb ik het dan over. Djokovic uh, tegen Nadal. De zetstanden waren 2 tegen 1 in het voordeel van Djokovic. Uh, die moet eerst verspeeld worden en daarna wordt de damesfinale uh, gespeeld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 nog een kleine 19 minuten te gaan, race nummer 1 van de DTM op het circuit. En zo dadelijk horen we daar veel meer over van Willem van Dinsen, want die is dit weekend op het circuit aanwezig. Maar eerst even twee platen, waaronder deze van Chaka en I'm Every Woman. En we gaan terug naar de jaren 80 met Sjaggang en I'm Every Woman. Ja, live vanuit de Zandvoort waar het vandaag in de morgen mooi weer is. Temperatuur rond de 24 graden en heel veel te doen. Onder meer op het circuit Zandvoort hebben We hebben het over de DTM. Op het strand allerlei activiteiten en natuurlijk in het centrum. Waaronder vanavond dancing in the streets. Dus nou, we hebben nog heel wat te melden vanmiddag in deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we zo meteen naar het circuit Zandvoort toe, naar Willem van Dessen. De race nummer 1 van de DTM, hoorden daar meer over van hem. king told the You have to let that rock out drop The oil down the desert way Has been shaken to the top The shaking from his Cadillac like He went a cruising down the hill The prison was a standing Op de radio, maar ook in het centrum van Salvo, in Zalvo Noord en Sanvoort Zuid. Want het circuit is goed te horen. De DTM race die daar dit weekend verreden wordt. De DTM races moet ik eigenlijk zeggen. En alle andere activiteiten daaromheen. En daarvoor schakelen we nu live over naar het circuit, naar Willem van Densen. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, DTM, DTM Zandvoort. Uh, we zijn inmiddels uh, bijna drie keer bezig met de uh, DTM. Er is een race over 58 minuten en één ronde. We hebben aan de leiding nog uh, René Rast uh, in de Audi. Uh, de kampioen van, van de afgelopen jaar. Maar als enige moet hij nog uh, de pit in om uh, banden te wisselen. Dat zou geen probleem zijn geweest voor hem. Want hij heeft een voorsprong van 23 seconden. Nou, in die tijd zou hij misschien net... Uh, Terug kunnen komen op de baan nog op kop, maar we hebben zojuist een safety car uh, gehad, omdat uh, zijn mannequin Nico Mueller er afging in de Kellachbocht. Uh, ja, dan schuift het hele spul weer in elkaar, dus uh, voor Ras uh, weinig mogelijkheden meer om de overwinning binnen te gaan. In de tweede plaats vinden we een Mercedes-stuk met Carrie uh, Perfect, de leider in het kampioenschap. Ook winnaar geweest eh, eerder op Zonkvot in uh, 2005, 2009 en 2010. Dus ja, voor hem moet het wel weer een keer tijd om hier eens te, uh, te gaan winnen. Kijk even naar uh, Robin Freins, onze uh, Nederlandse hoop in de DTM. Dit jaar voor het eerst in de DTM. En inmiddels uh, ligt hij op een uh, zesde uh, plaats. Freins, een van de grootste talenten. Uh, kampioen geweest in allerlei sporten. Ook op de hele verhaal. En nu kan hij het zoeken. En hij het En hij Ja, dat we al te horen, Willem. Helemaal geweldig. Nou, een spannende race nummer 1 uh, vandaag op het uh, circuit. Wij kijken ook uh, live mee met uh, de beelden op Ziggo uh, Sports. En wat ja. uh, mij opvalt, dat het voor de zaterdag toch lekker druk is uh, op dit moment in de uh, duintopjes en dergelijke. Er zijn, een, uh, heel, er zijn uh, behoorlijk wat mensen. Er wordt ook heel veel Duits gesproken. En ik denk uh, dat het circuit uh, misschien wel dankbaar kan zijn dat uh, Duitsland al zo vroeg uitgeschakeld was bij het BK voetballen. Dus <laughs> vandaar dat de Duitsers uh, toch uh, massaal hier naartoe gekomen zijn. Helemaal goed. Maar buiten de DTM zijn er ook uh, andere races uh, dit weekend. Kan je daar wat over vertellen? Ja, daarnaast hebben we nog het uh, Europese kampioenschap uh, Formule 3. Die een drietal uh, races rijdt. Morgen is het eerste. Later op de middag uh, race 2. En morgen hebben we ook nog een uh, race... En dan hebben we ook nog het uh, Dutch supercar uh, die laden vanmiddag ook nog in opzicht gekomen. Nou, mooie raceweekend. We komen zo meteen weer bij je terug in de oren via de uitslag van race nummer 1. Dankjewel Willem voor dit moment vanaf het circuit. En wij gaan weer een uh, lekkere plaat voor je draaien. Een plaatje van alweer heel veel maanden geleden. Maar we draaien met alle plezier bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Omi en de cheerleader. In She is my queen, but she stays strong Vanaf circuit Een spannende race, nummer 1 van de DTM. En Freins uh, doet het ook aardig trouwens. Op dit moment op uh, P6 een kleine 3 seconden achterstand op de nummer 1 positie. Dus best nog wel een uh, kans op het podium, Alhoewel, met 6 minuten, dan moet hij er even flink tegenaan gaan. Maar je weet het maar nooit. Hè? Het is een race, het is en blijft een uh, motorische sport. Dus er kan van alles gebeuren. Speciaal gedraaid voor alle disco-liefhebbers. Deze van de SOS -band, of wel de sound of Succes, band. En just be good to me. We kijken eventjes uh, nog naar de DTM-race. Nog uh, iets meer dan twee minuten te gaan. En rast met nummer 33. Jawel, nog steeds op kop, maar die moet nog wel een pitstop doen. Dus dat gaat hem niet worden, en wordt, uh, perfect zou dan uh, nummer 1 worden van race nummer 1. Ja, we gaan het hebben over het uh, EK Zandsculpturen. Want uh, ik heb ze zien bouwen, de bouwers van uh, de Zandsculpturen. Druk bezig met water en zand. Het wordt heel mooi. Ja, het is prachtig als je ook zag afgelopen weken uh, terwijl ze aan het werk waren. waren heel veel uh, belangstelling al en veel mensen die, uh, die gingen kijken. Want de tot standkoming van zo'n Zandsculptuur is minstens zo mooi. als de definitieve. Uh, uh, eindresultaat te bekijken. Dus het is echt een, een publiekstrekker, uh, eerste klas voor Zandvoort. Want ze zijn al sinds de afgelopen maandag... Uh, zijn de zeven deelnemers aan het EK Zandsculptuur... een koortsachtig aan het werk... en ook de diverse locaties in het dorp. Thema dit jaar, zoals u wel licht weet, is Leonardo da Vinci... ter gelegenheid van het gelijknamige tentoonstelling... in het Tijnals Museum in Haarlem... van 5 oktober tot en met 6 januari. De locaties, deelnemers en de titel... Van hun sculptuur zijn achtereenvolgens op het badhuisplein... Jorge Slatev uit Bulgarije met Anton uh, Antonymy of Feelings... Sergei Ramirez uit Spanje, een titel, Vyacheslav Liemensensko uit Oekraïne met Genius... Nicola Wood uit Groot-Brittannië met Alive Inside... en op het kerkplein Ulrich Binksen met In, the In Motion... op het gasthuisplein Maxim Gazendam uit Nederland met Digital Emotion... En aan de overkant op de hoek Svaluëstraat... Alexei Ribak uit Rusland met Golden Sections. Dat deze, titel meer vragen, dat deze titels meer vragen oproept... kan ik mij voorstellen dan dat het beantwoord is. Duidelijk reden te meer om vandaag en morgen... nog zeker een blik te werpen op deze prachtige zandsculpturen. U kunt ze trouwens ook blijven zien tot ergens in november. Maar goed, morgen zal een zevenkoppige jury zich buigen... Uh, over de sculpturen. En om kwart over vijf morgen zal de winnaar bij het Zandvoorts Museum bekend worden gemaakt. Dus als u in de buurt bent, morgenmiddag kwart over vijf, de uitslag van het EK Zandsculpturen 2018. Nou, de bouwers hebben nog wat te doen dan, uh, Albert-Jan. Ze zijn nog wel even bezig. Ja. Dat dacht ik ook. In ieder geval, uh, ja, mocht, je, mocht je het leuk vinden om te kijken, het kan nu in het centrum van Zandvoort. kan je kijken naar het EK Zandsculpturen wat uh, daar opgebouwd wordt. En vanaf morgen, ja, dan uh, gaat uh, de winnaar bekend worden. Wie wordt de Europese? is kampioen van dit jaar. Nou, we gaan het uh, in de gaten houden. En uiteraard hou je op de hoogte via ZFM Radio. Her name was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 blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa. Copa? Copa Cabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love.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 Het is zomer in Zandvoort met een lekker barbecue temperatuur. Dus vanavond kunnen ze weer aan de barbecues. Lekker roken, de buren uitroken. Heerlijk. Je hoorde Barry Menlo en de Copacabana. Race nummer 1 is inmiddels voorbij van de DTM. De race die vandaag verreden is. En ik kan zeggen, en niet veel kan ik er verder over zeggen... want dat laten we straks over aan Willem van Dezen... maar wel dat de eerste vier plekken voor Mercedes zijn. En dan komt er een Audi op plek nummer vijf... en die is weer van Vrijns. In verder hou je gewoon even in spanning... hoor je straks van Willem van Dezen. Wij hebben het weer voor je. De zon schijnt vandaag, zoals u kunt zien, flink. Maar vanochtend komen er nog hier en daar wat bewolking voor. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Vanavond en de komende nacht trekt er sluierbewolking over de regio. Om 8 uur vanavond is het nog 22 graden... en aan het eind van de avond is de graad of 17 naar 18. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15 tegen zonsopkomst. Morgen schijnt de zon weer flink, maar er trekken ook wat wolken over de regio. Het blijft opnieuw droog. ...en er waait niet meer dan een zwakke geleidelijke oostwordende wind. De temperatuur stijgt naar zo'n 27 graden... ...maar aan zee kan het later afkoelen door een zwakke wind van de zee. Na het weekend is het maandag nog droog en zomers warm... ...met temperaturen van zo'n 28 graden... ...en vanaf dinsdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui geleidelijk toe. Maar ook dan zal de zon hier nog flink schijnen. De temperatuur wordt wat aangenamer en stijgt dinsdag naar 25... En de dagen daarna, naar nou, waar dan rond de 21 en 24 graden. Al dus Rico Schreuder. Het is dus echt uh, zomer is al wordt het lekker geniet als je nu al uh, vakantie hebt. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer. Zie het en, en hier is Daddy Yankee. Me gusta mi regen. Yes. Sir. That's <laughs> Om op bijna elke radiostation Dus wij mogen ook niet achterblijven De single van Daddy Yankee En Dura, een hit van dit moment En van ook terug te vinden Onze eigen Europese hitlijst, de Eurobreakdown Je hoort hem vanavond trouwens weer tussen 7 en 9 Met Mike Bule Want Patrick van Buringen, die belde me vanmorgen op Hij zegt, ik ben er vanavond niet, ik heb een feestje in het dorp Nou, dan weet ik al hoe laat het is Albert-Jan, dansend in de straten Dansend in de straten, Patrick van Buringen Goed, begin van het programma gaven we het al aan dat we terug zouden komen over een uh, interview... wat onze zandvoorter Willem Prins had met onze collega's van RTV Noord-Holland. Want in september kreeg zandvoorter Willem Prins van de dokter te horen dat hij nog maar een half, een half jaar te leven had. De vleesklierkanker vlees, vlees, was uitgezaaid en dat is bij vele andere lotgenoten zou een behandeling zeer waarschijnlijk niet voldoende helpen. Toch staat hij aanstaande dinsdag 17 juli aan de start van de wandelvierdaags in Nijmegen. Voor de twaalfde keer samen met zijn vrouw Alma. Uh, hij is nog steeds uh, onder behandeling, maar ziet uh, de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Dat gunt hij zijn lotgenoten ook van harte. En daarom za zamelen hij en Alma deze dagen geld in... om een behandelmethode ter genezing van altvlees, vlie, altvleesklierkanker te ondersteunen. En dat kan via www.vierdaagstegenkanker.nl www.vierdaagstegenkanker.nl Luister nu naar het interview wat onze collega's van RTV Noord-Holland hadden met Willem en Alma. Ja. Zo Willem, prachtig wandel weer. Ja, het is fantastisch. Waar gaat het toch naartoe vandaag? Naar Amsterdam. Het is hun laatste lange training voor de wandelvierdaagse van Nijmegen. Wandelfanaten Willem en Alma Prins uit Zandvoort. Voor de hoeveelste keer ga je, gaan jullie meedoen aan de wandelvierdaagse? Dit wordt de twaalfde keer. Verslaafd. Ja, dat kun, je, dat kun je wel zeggen. We kunnen niet meer zonder. Dat Willem straks weer aan de start staat, is een wonder. In september kreeg hij namelijk heel slecht nieuws te horen. Ja, toen kreeg ik van de huisarts te horen dat ik uh, al vleesklierkanker had. Met het vooruitzicht nog uh, een maandje of zes en misschien wat langer, maar dat was het eigenlijk wel. Ja, het is heel, uh, heel onwerkelijk. Je gelooft het aanvankelijk niet en je denkt, ja, dat zal mij niet overkomen. Maar uh, heel langzaam uh, leg je erbij neer dat het uh, zo gaat gebeuren. En een van de eerste dingen die ons te uh, bij het gesprek was, uh, geen Vierdaagse meer. Dat is afgelopen. Is dat echt dan het eerste waar je aan denkt? Ja? ja. En dan heb je zoiets van potverdorie, we laten ons niet kisten. Wij gaan het tegenaan, we gaan het redden. En vooral de positiviteit van Willem haalde mij ook elke keer weer uit een, uit een dal. Veel mensen komen door alvleesklierkanker relatief snel te overlijden. De behandeling bij Willem sloeg goed aan. Ik ben gewoon blijven lopen. Ja. Uh, ook de winter door, iedere dag. Met de chemelpomp op mijn buik ben ik gewoon uh, door blijven lopen. Ja. En uh, dat heeft ook mede geholpen om uh, de behandeling zo succesvol te maken. want uh, je, je conditie goed. Ze willen nog voor de Vierdaagse zoveel mogelijk geld inzamelen... om lotgenoten met dezelfde ziekte te kunnen helpen. De komende dagen laten ze nog even hun benen rusten... maar op dinsdag 17 juli staan Alma en Willem... voor de twaalfde keer aan de start in Nijmegen. Samen. We zijn... Super gemotiveerd om zoveel mogelijk geld op te halen. Want ja, elke euro wordt heel nuttig besteed. Nou, de, als we beginnen, dan denk ik dat we wel kunnen janken. Ja, echt. Nou, niet doen. Dat was het interview van onze collega's van NH Nieuws. Met Alma en Willem Prins gaan aankomende dinsdag dus daadwerkelijk starten... tijdens de Nijmeegse Vierdaagse... En dat allemaal voor het goede doel hè? tegen het algevleesklierkanker. Uh, en uh, ja, via de website www.vierdaagse-tegenkanker.nl vind je daar meer informatie over. En kan je uiteraard jouw donatie doen. www.vierdaagse-tegenkanker.nl En uh, geef uh, zodat uh, deze vervelende ziekte ook uh, snel uh, voorbij is en uh, goed uh, behandeld kan gaan worden. Willem en uh, Alma Prins, die vanaf aankomende dinsdag weer uh, de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen. En dat was niet vanzelfsprekend met uh, Alvlees Klierkanker. Dus geef voor het uh, goede doel wat uh, zij opgezet hebben via www.vierdaagse-tegenkanker.nl En uh, ja, de ijsjes worden lekker gegeten daar op het circuit, uh, Albert-Jan. Ja, allemaal uitge uit gratis uitgereikt. Ja, he? ja, het is ook uh, behoorlijk warm uh, op dit moment. Nou ja, straks veel meer nieuws over de DTM en de eerste race. Hoe die verlopen is met Willem van Dezen. Zo rond tien voor drie bij Salvoet op zaterdag. Ik heb vandaag heel veel wat oudere muziek, zo best op zaterdag. Waaronder ook deze CEO van Narida Michael Walden. Dat was Divine Emotion. We gaan weer live schakelen met Service Zandvoort, Willem van deze aanwezig bij de DTM. Is juist genoemd, Willem van uh, race nummer 1? Ja, zeker. Uh, race 1. Uh, DTM heeft twee uh, races uh, op de zaterdag en op de zondag. Nou, de zaterdag race uh, hebben we gehad. En uh, was op zich een uh, mooie race. Lange tijd uh, zag ik vanuit dat we aan het eind van de race uh, nog een flinke strijd zouden kunnen krijgen tussen uh, René Rast in de Audi en uh, Kerry Peffert uh, in de Mercedes. Dat werd, uh, het feestje werd verstoord door uh, Nico Muller, die er afging in de Geelagbok. Dat zorgde voor een zevriendkant. Daarmee raakte Rast zijn voorsprong uh, kwijt. En wat erger was nog, hij moest als enige naar de, pitstop, uh, naar de pit om een stop te maken voor een uh, verplichte bandenwissel. En daarmee uh, ja, lange tijd aan de leiding gereden René Rast maar uiteindelijk uh, als 17e uh, uh, in de laatste ronde heeft hij zijn dus pit, uh, pitstop gemaakt. viel daardoor uh, helemaal terug. Uh, op de tweede plaats hadden we Paul Di Resta, ex Formule 1 coureur uh, bij Force India, tegenwoordig uh, ook actief in de Formule 1 als uh, uh, analist bij uh, Sky TV. derde was het uh, Lucas Auer, vierde was het uh, ook weer een ex Formule 1 coureur, Pascal Wehrlein. ...en op een hele mooie vijfde plaats eh, best op de rest, zullen we maar zeggen... ...want de eerste vier waren allemaal actief in de Mercedes... ...was het onze uh, landgenoot Robin Vrijns... ...die uh, de Audi-vlag uh, uh, hoog in het vaandel hield hier... Uh, ...als beste uh, niet-Mercedes-finished. Uh, ja, Willem, uh, inderdaad de eerste vier plekken bezet door uh, Mercedes... ...wat betreft uh, race nummer één. Is uh, Stamford altijd een uh, Mercedes-circuit of dat niet? Nee, dat is uh, lang niet altijd zo geweest. We hebben jarenlang gehad dat uh, Audi echt altijd uh, hier uh, de boventoon uh, voerde. Dit jaar zijn de Audi's echter niet echt uh, ja, voor de eerste plaats uh, het hele seizoen al uh, actief. Dus Mercedes maakt eigenlijk de dienst wel uit uh, dit jaar. Want kijken we naar de stand in het kampioenschap, uh, dan zien we daar ook uh, op de eerste twee plaatsen Mercedes-rijders. Op de derde plaats zien we BMW-rijder uh, Timo Glock en dan verder in het klassement... Binnen op de volgende plaats ook dan uh, weer uh, Mercedes rijden. het dus laatste jaar van uh, Mercedes in de DTM. Maar uh, ze doen het nog uh, erg goed daarin in het kampioenschat. Even nog even een vraagje tussendoor. Ik heb in de wandelgangen begrepen dat uh, dit het laatste seizoen zou zijn dat Mercedes in de DTM uitkomt. Ja, dat is uh, inderdaad zo. Mercedes uh, die gaat uh, alles uh, gooien op... Uh, ja, uh, ...de Formule I elektrisch race... ...en trekt zich uh, terug uit het uh, DTM. Maar uh, dan uh, hou je alleen nog Audi over en... ...wat hebben we nog meer? BMW. BMW. Audi en BMW, uh, en, uh, ja. er wordt hard uh, gewerkt natuurlijk. Uh, er is een overeenkomst met de uh, Japanse Super GT-klasse... ...om de reglementen gelijk te zetten met DTM ...en uh, dat Super GT, dat uh, Japanse kampioenschap zodat die auto's uh, vanuit dat kampioenschap ook kunnen gaan deelnemen in de DTM en DTM-auto's in uh, Japan. Nou ja, volgend gaan er in ieder geval uh, twee races plaatsvinden. ...gecombineerd uh, DTM en het Japanse Super GT-kampioenschap. Uh, Eentje in Europa, dat is nog niet bekend op welk gebied. Eentje in uh, Japan. Ja, en wat er met de overige races gebeurt. Ja. Met Mercedes er niet meer bij, uh, ja, dan houden we 12 auto's over. Ja, dat zou niet uh, voor de DTM aantrekkelijk zijn. Dus daar zal ook nog naar een oplossing uh, gezocht worden. De oplossing voor het seizoen erna is er al eigenlijk. Want uh, ja, je mag er bijna van uitgaan dat in 2020 een uh, nieuw merk zijn intreden in de DTM. En dat is uh, Arsene Martin. Maar tot die tijd zitten ze met seizoen 2019 natuurlijk... Uh, dat ze dat veld nog even uh, willen aanvullen. Ja. Oké, okay, maar hebben we het uh, niet eerder gehad, een uh, veld van twee merken? Hebben we wel eerder gehad, maar toen waren het nog uh, merken die uh, gewoon tien auto's uh, inzetten. En Audi en BMW hebben zoiets, uh, de kosten zijn al erg hoog. En als uh, vier auto's uh, extra moeten gaan inzetten, uh, dan wordt dat wel uh, erg kostbaar. Maar goed, daar wordt... Uh, ja, Achter de gordijnen, daar <laughs> ja. wordt daar flink over uh, vergaderd en uiteindelijk uh, zullen ze we toch wel tot een oplossing komen. Ja, het is in ieder geval wel belangrijk dat dat uh, net uh, opgelost gaat worden, want uh, het zou zonde zijn als uh, de DTM zou uh, komen te vervallen. Ja, precies. Het is nu uh, de achttiende keer op rij uh, hier op Zandvoort uh, dat we de DTM hebben en uh, laten we hopen dat er uh, in ieder geval nog 18 keer bij komt. Willem, vandaag nog een uh, interessant programma verder uh, op het circuit. Wat kunnen de, de kijkers daar op het uh, circuit nog allemaal verwachten? Nou, wat we zo dadelijk uh, gaan krijgen, en dat is uh, ik dacht rond half vier, is de start daarvan. Uh, dat is uh, de tweede race van de Formule 3. Formule 3, uh, ja, ook laatste jaar dat ze hier in dat uh, DTM... Uh, als bijprogramma actief zijn, de Formule 3, uh, die gaan aansluiten met de uh, Formule 1-kampioenschap. Dat de Formule 1 gaan, zodat je daar Formule 1, 2 en 3 hebt. Dus uh, ook wordt nog wat om daar een uh, mooi bijprogramma te krijgen. Maar goed, uh, dit weekend zijn ze hier dus nog wel. Vanmorgen hebben we uh, daar één race van gehad uh, alvast. Die werd gewoon uh, door de s uh, ralph Aron. Tweede, ja, die kwam van iets verder weg, die kwam uit China. En dan ga ik even kijken, de naam Guyanxi Zhu, die werd tweede daarin. En derde eindigde daarin, ja een bekende naam, Nick Schumacher, de zoon van uh, Michael Schumacher. Die eindigde op de derde plaats. Zo dadelijk gaan we voor start dan uh, met race 2 uh, voor het uh, Formule 3 kampioenschap. Dan zien we op de position team staan Daniel uh, TikTum, die rijdt uh, voor het Red Bull uh, Junior team. Het op een tweede plaats van vertrekken Aaron en op de derde plaats uh, Schumacher. Oké, okay, dat wat betreft uh, vandaag. En dan morgen. Welke, hoe laat begint de, de race van de, de DTM, race nummer 2 van dit weekend? Uh, nou ja, die begint. Uh, in. Voor wat ik uit mijn hoofd weet, dezelfde tijd als uh, vandaag. Het programma loopt uh, eigenlijk synchroon van vandaag. Dus je hebt gewoon, uh, ja, wat je van vandaag hebt, de tijden die gelden morgen ook. Nee. En dat wil zeggen dat uh, voor uh, DTM dan start om half twee weer tot half drie. En uh, ochtends kunnen we lekker wakker worden met het uh, racegeluid vanaf het circuit. Ja, want je hebt volgens, natuurlijk wel... Uh, de vrije training voor de DTM en de kwalificatie en de Formule 3-race. Dus uh, ja, uitslaap is voor jou niet bij, Rob. op. Oh, als dus de wind blijft staan zoals hij nu is. Nee, je hoort het <laughs> lekker. En daar zijn we wel blij mee als de uh, Dankjewel uh, Willem, vanaf het uh, circuit. En, uh, we, sp we spreken elkaar weer, ja. <laughs> Oké, okay. dat was uh, Willem van deze live vanaf de circuit Zandvoort. En we gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarna zijn we nog uh, twee uur lang bij je met Zalvoert op zaterdag. Als laatste voor drie is hier Dr. Alban.